Er zijn steeds meer schietpartijen en tijdens het afgelopen carnaval... werden grote groepen toeristen en inwoners van Rio beroofd. De Amerikaanse president Trump heeft een bezoek gebracht... aan slachtoffers van de schietpartij op een school in Florida. Hij sprak met mensen die zijn neergeschoten en met artsen. Het is verdrietig dat zoiets kan gebeuren, zei Trump na afloop. Een 19-jarige oud-leerling opende afgelopen woensdag... het vuur op scholieren en personeel van de high school in Parkland... 17 mensen kwamen om en veertien raakten gewond. De dader werd opgepakt. De eerste doden zijn inmiddels begraven, twee meisjes van 14 en 17. De moeder van een van hen riep president Trump op... om meer te doen om scholen veiliger te maken. De republikeinse politicus Mitt Romney werkt aan een comeback. Hij heeft zich voor de staat Utah verkiesbaar gesteld... voor de senaatsverkiezingen in november...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 Het weer bewolkt en minima rond het vriespunt. Overdag rustig weer met geregeld zon en weinig wind. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De nacht van de radio. Met Marou Holshuizen.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 0800-1121, dan krijg je hem aan de telefoon. En wellicht praten, we elkaar, praten wij dan met elkaar zometeen live in de uitzending. En samen met hem ben ik weer op zoek gegaan naar mooie verhalen... die ons opvielen, die ons raakten, doen glimlachen of aan het denken zetten. En ten alle tijden, ik zei het net al, de lijnen staan open. 0800-1121, om je verhaal te delen of de Radio 1 hebt Eerst... Zoals elke week, nu hier in de Nacht van de Radio... beginnen we het tweede uur met de Sjoege-column. Een column van 100 seconden. 100 seconden Sjoege. Met deze week een bijdrage van journalisten en opiniemaker... Joyce Brekelmans. 100 seconden Sjoege. Er zijn leukere dingen in wat nieuws... Elke dag weer moord en verderf, vreedheid met een grijns, totale willekeur en mannen in pak die angstvallig proberen recht te lullen wat krom is. Zelfs nadat de waarheid hen harder heeft ingehaald dan Esme Visser in de binnenbocht. Als je ergens beroerd van wordt, dan zijn het wel hulpverleners die kinderen misbruiken, al dan niet van jouw centen. Of het gruwelijke aanzicht van witte lakens waar kinderen onder slapen om nooit meer wakker te worden. De zinloosheid van mass shootings, en dan vooral op scholen, hakt er elke keer weer in. Vooral omdat het een probleem is dat opgelost kan worden. Sterker nog, een meerderheid van de bevolking, zelfs een meerderheid van die vervloekte wapenfetischistenclub, de NRA, wil dat graag. Maar op een of andere manier wegen envelopjes met bloedgeld nog steeds zwaarder. Toch is er hoop, want de mensen die strijden om alles bij het oude te houden, kunnen het nooit lang meer winnen. Demografische verschuivingen geven beetjes macht terug aan de massa. De enige minderheid die een meerderheid is... is wel klaar met op haar beurt wachten en pakt zelf de handschoen op. En de generaties die al onze zooi en die van onze boemende ouders mogen opruimen... laten zich niet uit het veld slaan. Ook al zijn er voor hen geen betaalbare huizen, betalende banen... of uitzicht op een pensioen waar je een fatsoenlijke boterham met avocado mee kan beleggen. Scholieren die letterlijk in een kast zaten opgesloten... om te voorkomen dat weer zo'n verwarde jonge man met extreme ideeën... over vrouwen en rassen ook hen zou vermoorden, hielden het hoofd koel... Cool en interviewden elkaar over mogelijke oplossingen voor het wapenprobleem. Kinderen die zelf een schoolshooting overleefden... loodsten via social media hun lotgenoten door de hel. En pubers gaven vlammend en welbespraakt weerwoord aan de politici... die hen en hun rouwende ouders wilden afschepen met thoughts en prayers. Het is makkelijk om het vertrouwen in de mensheid te verliezen... maar als je voorbij de schreeuwende krantenkoppen durft te kijken... zijn er lichtende voorbeelden te over. Vernuftig verstopt achter een konijnenfilter op Snapchat. De 100 seconden sjoege column en met een bijdrage van Joyce Brekelmans... is terug te luisteren op de Facebookpagina van De Nacht van de Radio... en op radio1.nl slash de nacht van de radio. Um, je kan reageren op deze column via 0800 1121 of de Radio 1-app. Gaan we ondertussen even luisteren naar muziek A Horse With No Name, America. I was looking at all the lights There were plants and birds and rocks and things There was sand With no name, America. De nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. Ja, je luistert naar De Nacht van de Radio hier op NPO Radio 1. En ik zei het, hè, als je wil reageren, dan kan dat via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En aan de telefoon heb ik Fleur. Fleur, goeienacht. Ja, nacht, Malou. Hey, Fleur, uh, hoe gaat het? Hallo. Goed hoor, ik hoop met jou ook dat ja, je inmiddels goed. Uh, redelijk ingedaald bent naar Indonesië. Zeker, ik ben er weer. <laughs> ja, en ik, wou, ik vond het een geweldige column. Uh, ik, vind, ik ga sinds 19... 1998 mm -hmm. heb ik besloten nooit meer naar uh, Amerika te gaan. Zolang de uh, kogels, revolvers, dus uh, uh, wapens daar gewoon normaal te koop zijn. Mm -hmm. En de doodstraf, de doodstraf daar nog steeds in sommige staten geoorloofd uh, is. Ja, ja boycott ik, echt Amerika. Ik ga daar pas heen als, en als, als de wapens verboden zijn en de doodstraf afgeschaft is. Mm -hmm. Zolang dat niet gebeurt en het komt er niet van zolang ik leef. Per, maar ik was in 1998 uh, in New York, had een kans mm -hmm. om daar voor twee jaar te werken. En om redelijk normaal te kunnen eten... ging ik met de metro van, uh, uh, um, van het centrum van New York... Uh, Fifth Avenue, uh, met de metro naar uh, Chinatown. Want daar was het uh, redelijk goedkoop eten. Mm -hmm. En bij de wisselingen van de metro... dus uh, dan stond ik te wachten op de metro... en je kon echt... Overal de kogelgaten in balustrades tellen. Je kon mm -hmm. het gewoon zien zitten. Het is daarna wel verbeterd in New York, maar toch, dat was echt een van de redenen dat ik dacht, nee, dit ga ik niet doen. En uh, Amerika is echt, want sommige intellectuelen bij ons uh, grijpen al gauw naar de vergelijking van Amerika met Nederland. Mm -hmm. Maar echt, uh, nee, uh, Amerika. Is een compleet andere samenleving dan uh, onze samenleving. Mm -hmm. en, uh, en we moeten juist waken voor ja, de vind ik toch de intelligente manier waarop wij decennia geleden. Uh, uh, uh, waarop wij besloten hebben... voor een zorgzame samenleving. En we moeten oppassen... dat dat gewoon niet... Uh, compleet... Uh, uh, uh, aangetast wordt. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind dat... De, want je, je had het in het vorige uurtje... nog even over... Uh, halbezeilstaat ja. en de leugen. En het is echt zo... de pers heeft de heilige plicht om de politiek te controleren. En het lijkt zo licht wat Halbe heeft gedaan. maar in wezen heeft hij zijn politieke macht. Want die man heeft macht. Hij heeft zijn politieke macht misbruikt om een negatief beeld over een andere natie, of het nu uh, uh, Sovjet-Unie is of niet, je moet... Gewoon de waarheid brengen. En niet je politiek of de politiek die je wilt gaat uitvoeren... daar leugens voor gebruiken. Daarom, mm -hmm. ik, vind het heel, ik vind het echt heel erg wat hij gedaan heeft. Ik vond het heeft. een heel eng en filmpje en hij... ook omdat het hem zo makkelijk af leek te gaan. Het was die echt het de... rolde over ja. zijn tong. Alsof, uh, uh, alsof hij vroeg, uh, doe mij twee halfjes uh, uh, volkoren. Ja. Mij ook. De creativiteit waarmee hij daar lachend stond te liegen. Kijk, dat vertelt je iets over uh, ja, de, de, de modus van opereren van zo'n uh, politicus. Ja. En nu, kijk, hij is dan nu, hij, hij is gepakt. Uh, uh, Rutte maakt ook een hoop fouten, maar blijkbaar nog niet voldoende mm -hmm. om daar... Uh, uh, tot ten val te komen. Maar ik vind wat Rutte soms doet. Uh, dat kan eigenlijk ook niet. Zoals. Uh, ja, die oproodopmerkingen. en dat is een premier niet waardig. En. Uh, echt om. Uh, nog één ding. om af te sluiten is. de politieke partijen. de grote politieke partijen. die met Rutte regeren. zoals Partij van de Arbeid. Ja. en nu D66. echt. ze bekopen het omdat ze hele wezenlijke uh, uitgangspunten van hun politiek aan Rutte geven. Mm -hmm. En dat was met Samson, was dat met uh, betalen van de ziekenkosten naar draagkracht. D66 is het nu met die referendum. Echt, ik vind, ze maken een fout dat ze dat aan Rutte hebben gegeven. En ik denk dat ze daar in de komende verkiezingen flink voor gaan betalen. Gaat Rutte, denk je, deze vier jaar weer uitzitten? Of gaat er nog een keer gaat er nog iets boven een lijk uit de kast komen wat hij niet gaat overleven? Ja, Gewoon even hard oh, op denken ik hoor. Niet. Ja, ja, ja. Kijk, ik kan je zeggen, men, ik hoop dat, uh, dat we van Rutte afkomen. Want sinds hij, hij zet echt wezenlijke veranderingen in onze samenleving door. Die met balkenenden zijn begonnen, dat uh, creëert armoede in onze samenleving. Mm -hmm. En die armoede, echt, want het gaat voor een deel ook goed, maar bijvoorbeeld, we hebben 2,5 miljoen slecht geletterden in Nederland, ja. zo'n half miljoen kids leven in armoede, maar het is die, die armoede, dat is een voedingsbodem voor politici die gewoon macht, uh, op een verkeerde manier willen krijgen en gebruiken. Daar maak ik me zorgen over. En daarom hoop ik dat de VVD niet lang aan de macht uh, blijft en mm -hmm. dat we een, toch een soort herijking krijgen naar de intelligente samenleving die we hadden... en die we sinds balkenende door allerlei redenen... en ook dus door te kwijt aan het raken zijn. Het is zo vreemd, hè? Want als je kijkt naar de afgelopen tijd... dan, dan, dan vallen ze bij bosjes, de VVD'ers. Maar ja. uiteindelijk blijft ze ook elke keer staan. Ja, Joop, de partij. De, hoe heet die? Ja, Winschoten. Uh, Ronnie oh, Winschoten mm -hmm. heeft de belasting voor zo'n 180.000 opgelicht. Ja. Hij komt ermee er vanaf... met een uh, taakstraf. Uh, maar goed, kijk... Uh, Rutte, hij moet vallen... om de juiste redenen. Mm -hmm. En de, wij hebben... de pers nodig... Om ons gewoon goed voor te lichten. Het nieuw, dus niet alleen het nieuws te brengen, maar ons goed voor te lichten met achtergronden. Zodat we daadwerkelijk wezenlijke uh, uh, keuzes kunnen maken. En uh, ja, daar, dus daarom, ik hoop echt dat, dat, uh, we bij, ja, dat er ook niet een vercommercialisering van de pers gaat ontstaan. Mm -hmm. uh, maar het is, ze zijn wezenlijk, ze zijn belangrijk. Absoluut, absoluut. Fleur, mag ik je bedanken? Ja, Malou, mag ik jou ook bedanken? Uiteraard. En, uh, en ik ben benieuwd naar wat er nog komen gaat. Zeker, ben zometeen. Jullie? Ja, de reizende microfoon uh, komt er zometeen aan, Fleur. Dankjewel. Ik zei het al, zometeen. Geza Weiss heeft de reizende microfoon. Vorige week werd hij geïnterviewd door redacteur Julius van het Heck. Hij liet hem achter. Bij hem en we horen zo meteen wie Geza heeft gevonden om te interviewen het hem van het lijf te vragen. Eerst muziek van Coldplay. Dit is Yellow in de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. all the things that you do bring it Woo. uh uh uh uh aha, aha. what what what what uh on your mark ready set let's go For a I know you know I go psycho when my new joint Boy. hit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 go off and get that shawl And you don't stop oh. In the winter order I mix it hot Getting jiggy with 'em. Getting, Getting jiggy with it Getting jiggy with it Getting jiggy with it 850 IF If you need a lift, who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one, two, fifth. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Weezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with the brother that's platinum. Never see will attacking them. Rather play ball with shacking up, flatten 'em, like getting. Thought I took a spill, but I didn't trust the lady in my life, she hittin'. Hit her with a drop top with the ribbon, ripping. From my mom on the outskirts of Billy You trying to flex on me? Don't be silly Gettin' jiggy with it Gettin' jiggy with it Gettin' jiggy with it Smith, getting Jiggy with it here op NPL Radio 1 in de Nacht van de Radio. Waar je kan bellen met 0800-1121 of kan reageren via de Radio 1-app. Aan de telefoon, mevrouw Zelstra, nacht. Mevrouw Zelstra? Niet mevrouw Zelstra. Mevrouw Nieuwe, nou, Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen. Oh, kijk, dan lees ik het verkeerd. Ik moet er niet aan denken dat ik mevrouw Zijlstra was. Ik dacht al, nou, dat zal toch niet, dat ik gewoon, meneer ik, Zijlstra, dat ik gewoon, dat ik ja, gewoon een familielid ja, aan de telefoon heb. Ja, ik ben hoogbejaard, maar ik heb me dood geërgerd aan mm -hmm. dat infantiele taalgebruik van onze minister-president ja. had ik nooit van de verwacht. Ja, hij heeft gejokt. <lacht> dat was jokken. Nou, dat is taalgebruik wat ze op de kleuterschool gebruiken. Ja. Op de lagere school zeggen ze dan ook, je hebt gelogen... <lacht> Tegen ja. iemand die, daar zijn ze toch ook niet mee jokken. Maar op de lagere dat school kreeg ik daarna geen, geen schouderklopjes. Als ik, als ik uh, uh, mijn excuses had aangeboden. En dan, dan kreeg ik gewoon straf. Nou ja, ook nog na je excuus? Ja? Ja, tuurlijk. Oh, nou, dat vind ik ook uh, uit de oude doos. Ja, nou, dat is ook alweer lang geleden hoor. De kleuterschool ja, voor nou mij. Ja, maar goed. <laughs> Dat kwam zelfs in mijn tijd niet voor. Als ja, je je excuses waren ja. nou. Anders bevorder je dat ze nooit de waarheid zetten. Mm -hmm. Dat ze ook nooit met een excuus komen. Ik heb dat of dat gedaan. Dan kijken ze wel uit. Dan worden er allemaal jokken brokken. Nou inderdaad. meneer Seilstra. Nou ik vind het ongelooflijk. En dat Rutte dat dan nog loopt. Nou ja, goed te praten met het was jokken. Mm -hmm. Jokken doe je als uh, politicus niet. Mm -hmm. Want dan is het liegen. En ik, ik, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat ze met de komende verkiezingen daar nou uh, nog uh, nou ja, een beetje proberen te redden. Ja. Dat zal het wel zijn. Weet je zegt, nou, het was jokken, het was niet liegen. En dan van een politicus. Nou, ik, ik wist niet wat ik hoorde. Ja. Ik ben er werkelijk wit heet. En mevrouw het. Nieuwenhuizen, wat, wat zou Halbe Zijlstra nu, nu nog moeten... Nee, hij is natuurlijk nu geen minister meer. En dan mm, ook niet nee, wat, politiek. Wat, wat, wat, wat moet hij gaan, gaan wat, doen? Ja. In de zorgverzekering. Ja, die, die, die, daar was, moet je wel goed voor kunnen liegen natuurlijk, hè? Nou, daarom. Hij, hij komt wel weer bij zo'n zorgverzekeraar. Mm -hmm. Waar ze allemaal hun huil zoeken. Ze zijn toch allemaal bij een, uh, bij een zorgverzekering geland. Ja, ja. Allemaal, allemaal. Uh, en dan zeggen ze altijd... Oh, ik kan duizend en één topfuncties krijgen in het bedrijfsleven. En dat en dat. Maar ze komen allemaal weer in de zachte sector terecht, mm -hmm. bij, nou ja, bij een gesubsidieerd bedrijf. Of bij een bank? Of bij een bank, ja, natuurlijk ook nog. Ja. Dan hoef je ook geen rente meer te betalen. Is dat zo? Ook al verdien je, nou dat de Rabobank, nu weet ik het, hoeveel 2,5 miljard... Uh, ...heeft verdiend. Mm -hmm. En als ik daar een fatsoenlijke rekening heb... ...krijg ik geen Ja. Dat verdienen ze toch ook met mijn geld... Mm -hmm. ...die, wat zeg ik, miljoen miljard. 3,2 miljard was het, geloof ik. Yeah. En dan heb ik daar als fatsoenlijk burger uh, rekening ...waar zij 3,2 miljard mee verdienen. En ik krijg geen centenrente. Mm -hmm. Ja, en dat, dat noem ik ook jokken. Ja, dat is zeker. Nou, dat is gewoon ook lieg hoor. Nou, dat is gewoon. Mevrouw Nieuwhuizen, wat ja. gaat u, nog, wat gaat u uh, allemaal zieken nog doen? Gaat u nog iets leuks doen? Ja. Ik ben ik ja, benieuwd naar? Ik ben pas uh, jarig geweest. 87. 87? Gefeliciteerd. En ik ga met, uh, een deel van mijn familie. Want ik heb al net. Het moet geen uh, grote groep meer hebben. Mm -hmm. Steeds zo met uh, zes, zeven daar nou, ga ik eten. En uh, met kleinkinderen en zo. Dat is heel gezellig. Oh, wat heerlijk. En een gezellig restaurant. Maar uh, dat, uh, daar geniet ik van. Maar dan moeten ze me niet over te <lacht> beginnen. Want dan zeg ik dat vind ik een jokkenbron. Tip voor alle kleinkinderen. Vermijd Rutte. Ik, ik, ik wil nog een keer mijn excuses aanbieden... voor dat, dat ik per ongeluk mevrouw Zijlstra Zij, zei. Mevrouw oh, ja. Zijlstra. Nou, ik zou... Ja, het doet dat niet. Gewoon even kijken of u, of u wakker was. Ja, grapjes. <lacht> Je bent een jokkenbron. Zo ben ik zeker, mevrouw Nieuwhuis. Mag ja. ik u bedanken ja. voor het bellen? Ja, Dag. ja net gaaf. Dag. De nacht van de radio. Met Malou Holshuizen. En door naar de reizende microfoon. Vorige week interviewde bnn redacteur Julius van Hek, acteur en DJ Geza Wise. Deze week was het de beurt aan hem. Hij zocht muziekproducent Reverse op in zijn studio. Dit muzikale talent maakte onder andere beats voor Dio... The Opposites en The Party Squad. En Geza maakte zijn debuut als interviewer. We gaan luisteren naar de reizende microfoon met Geza Wise. De reizende microfoon. Dames en heren, mijn naam is Geza Wijs. En ik zit hier naast Sergio van Gonter, Ook wel, Rivers. Welkom. Welkom. <laughs> dit wordt heel ongemakkelijk, want dit is namelijk het allereerste interview wat ik uh, doe in mijn leven. Ik weet helemaal niet of ik dit kan. Okay. Um, uh, hoe gaat het? Goed, goed, goed. goed. Ik vind het uh, een gezellige dag. We hebben lekker gegeten. Zeker. En uh, eindelijk het interview wordt wel een tijdje proberen te plannen. Vind je het eng, interviews? Ik hou niet van interviews, nee. Ik ja. vind, uh, nee, ik, ik ben echt een persoon. Ik hou ervan als dingen organisch ontstaan. En een interview is echt, zeg maar, het lijkt alsof je dan de magie van iets uh, weghoudt. Omdat echt, je krijgt een vraag en je moet op dat moment antwoord geven. Vorige week waren we uit eten en. Um... Toen hoorde ik jou vertellen over muziek en toen dacht ik... je hebt zoveel wijsheid in pacht, je hebt zoveel geleerd in de loop der jaren. Eigenlijk zouden anderen dit ook moeten horen. Dus toen ik vorige week werd geïnterviewd door Julius... Toen, uh, met de opdracht dat ik uh, een week later iemand moest gaan interviewen... toen dacht ik meteen aan jou, omdat ik dacht... Uh, dan kunnen de andere mensen ook eens horen hoe het, okay, hoor, ja, hoe onze het, gesprekken zijn. hoe onze gesprek zijn. Dus ik stel voor dat we ook geen interview. Tenminste, het is sowieso anders, want er zit nu een microfoon tussen. Maar uh, ik wil eigenlijk gewoon een gesprek met je voeren. Uh, laten we begonnen, beginnen met um, hoe is uh, het produceren voor jou begonnen, Rivers? Uh, produceren is voor mij begonnen uh, eigenlijk op de PlayStation. En ik wilde eigenlijk al heel graag muziek maken, al heel lang. Maar ik had het gevoel dat ik niet echt de middelen had om dat te kunnen doen. En uh, ja, het begon dus daarom uh, met, met, met, met lepels, pollepels slaan op dozen of pannen of wat dan ook. En uiteindelijk uh, kreeg ik een Playstation en... Uh, ik weet nog, ik ging met mijn moeder naar de, naar de videotheek destijds. Mm. <laughs> weet, was echt oud, man. <laughs> <laughs> Dit moet je niet zeggen. Je bedoelt op het internet. Uh. <laughs> <laughs> naar de videotheek. En toen uh, zag ik... Zag ik was op zoek naar een Playstation-spelletje om te huren. En toen zag ik iets met muziek staan. Music heette dat, uh, dat programma. Mm. En, uh, ja, ik die en ik had hier natuurlijk uitgekozen. Ik doe met mijn Playstation... En het was gewoon best wel een goed programma om muziek mee te maken. Je kon er echt heel veel kanten mee op. En daar ben ik eigenlijk begonnen uh, met eigenlijk best wel serieus muziek maken. Uh, waarop je eigenlijk op een soort van nieuwe manier, wat nu heel normaal is... dat is heel erg digitaal, dus niet piano leren spelen of gitaar leren spelen. Nee, je kon daar echt in produceren. Ja. Um, uh, ja, toen ging ik gewoon beats van Timberland namaken. Uh, Timbaland is een van je grootste voorbeelden, Timberland toch? Is, ja, voet, ja, sowieso. De, de beste. De, ja. de god van dit. Wat Waarom meenemen. is hij de beste? Um, Timberland heeft meerdere malen uh, het gevoel... Uh, wat binnen de hiphop uh, populair is. Dus de populaire klank van muziek... heeft hij meerdere malen veranderd op een onverwachts moment. En, en als je dat kan... Als je het één keer kan, ben je al heel goed. Maar kan je dat meerdere malen... zeker tien jaar, twintig jaar lang... dan ben je, ben je, ben je, dan ben je voor mij een, een god. <laughs> dat dat, dat, dat is, zijn maar weinig die dat kunnen. Quincy Jones. Uh, Pharrell. Uh, weet je, Teddy Riley. Die ook bekend staat om... Uh, gewoon, hij heeft een eigen genre bedacht, Teddy Riley. Zeg maar. Als je dat soort dingen kan... Dan, dan, dan ben je magisch, vind ik. Ik even terug naar, ik hoorde je zeggen... Uh, over de instrumenten... dat je de instrumenten speelde... op de uh, Playstation... bij wijze van spreken, maar speelde je ook zelf... al echte echt instrumenten? Nee, Dat is pas veel later gekomen. Uh, ik vond dat niet interessant. Ik, ik deed gewoon wat nodig was... Ja. om mijn doel te bereiken. Dus ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Het was gewoon... Uh, wat vervulde mijn behoefte op dat moment? En muziekprogramma was op dat moment genoeg. Oh. Maar waar kwam de, de liefde voor muziek vandaan? Tenminste, ik, je, je, het klinkt bijna alsof je die beats al, uh, al in je hoofd hoorde. Klopt dat? Heb, had je al, altijd al een soort van idee van dit wil ik gaan maken? Ik ben gewoon altijd al uh, creatief ben geweest. Mm. Als ik mijn moeder mag geloven, uh, speelde ik urenlang met Lego. Ik wou ook altijd architect worden. Mm. Ik bouwde bouw, met hele steden gewoon met Lego. En, en als ik een pot met knijpers had, dan ging ik wegen bouwen. Dus ik denk dat ik altijd wel de behoefte heb gehad om te kunnen creëren. En ik, ik, ik denk niet dat dat specifiek muziek was, maar gewoon het creëren vind ik leuk. Of het nou kleding is, of muziek. Het feit dat je niks hebt en door een creatief proces uh, eindig je met een product, ja. dat vind ik mooi. Ben je heel muzikaal? Ik denk niet dat ik... Ja, ik ben niet. Uh, ik ben geen Beethoven, maar. <laughs> ik. Uh, ja, ik, ik denk dat ik gewoon heel goed logische verbanden kan leggen. En dat ik een beetje een goede smaak heb. En dat ik gewoon. <lacht> zeg maar perrongoed. Ik heb echt het idee dat het dat het proces wat ik doe, dat dat per ongeluk gaat. Ik kan niet uitleggen. Dus. Maar Ik heb wel eens over een, een, een, een chef-kok die mij vertelde... dat hij wel eens droomt, dat hij over een nieuw gerecht droomt. Dat hij dan wakker wordt en denkt, oh, vandaag ga ik dit maken. Ik kan me zo voorstellen, is dat met muziek ook wel eens zo? Dat je gewoon een beat... Ik weet niet of je het in je slaap echt moet horen... maar dat je gewoon aan het wegdromen bent... en dat je dan een melodie hoort? of helemaal. Voornamelijk onder de douche. Oh ja. ja, ik weet niet wat het is met de douche. <laughs> Misschien moet ik er ook eentje in de studio neerzetten. <laughs> maar ik weet niet, de douche heeft een soort speciale uitwerking. Het is ook echt heel kut. Want ik neem alle melodies op op mijn telefoon. En de meest kutte plek om je telefoon te pakken is in de douche. <laughs> en je nieuwe iPhone is waterproof, toch? Ja, precies, dat, was nu, dat is nu. Maar toen de tijd was ik dan helemaal mijn handen pakken... telefoon niet nat maken en dat melodietje opnemen... zodat ik het niet vergeet als ik klaar ben met douchen. Wat hoor je dan meestal eerst? De uh, synths of de drums? Ja, ik hoor melodieën en ik hoor ook woorden. Ik hoor onderwerpen. Ik, ik, zie, ik zie gewoon beelden. Ik, ik zie het gewoon voor me. En dan... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik soort van uh, volgens mij heb ik, ik neem je mee ook onder de douche, dag de basis daarvan. Ja. Ik neem je mee, heb je geschreven en muziek gemaakt. Ja. Het is, dat is, nou, is Nederlandse grootste hit ooit, geloof ik. Ja. Jouw grootste hit dus ook. Ja. Um, wat, uh, wat zijn de nummers? Het was wel grappig, want ik ken je al een hele tijd... maar ik ging toch, omdat ik nu mijn werk als uh, interviewer heel serieus neem... toch even, voordat ik je kwam, je nog even opzoeken wat je allemaal hebt gemaakt. Je hebt zo krankzinnig veel gemaakt. Je hebt uh, dus voor Gers, maar je hebt ook voor de, de opposites... heb je geen klas, geen stijl en ja, nog een aantal tracks. Je hebt uh, voor Dio veel gemaakt. Je hebt uh, Stuk gemaakt. Je hebt uh, Helemaal naar de Kloot, heb je gemaakt. Je hebt voor Anouk gewerkt. Ehm... Um, wat um, heb je een, een doel? Wil je een, iets nalaten? Of wat heb je een soort. heb je daar een idee over? Nee, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Toen dit allemaal ontstond, is eigenlijk. Uh, nu ik erop terugkijk, begrijp ik dat het is gebeurd. Maar toen ik daar midden, middenin zat, ik weet nog dat Adje een keer tegen me zei: Ik had zeg maar uh, mijn eerste plaat in plaat voor ik neem me meegekregen. En. Uh, en ik, ik ontvang hem in de studio en ik ga weer verder met werken. Mm. En op een gegeven moment was ik dus klaar. En Adje kwam naar me toe en hij zegt... maar misschien wordt het ook wel eens tijd dat we dit soort momenten gaan vieren. zeg maar En dat je niet weer gelijk aan het werk gaat. Mm. Hij zegt, misschien moeten we gewoon vanavond even een drankje gaan doen. En gewoon proosten op het feit dat je platina bent gegaan. Mm. En toen dacht ik van, hey, hij heeft eigenlijk best wel een punt. We staan eigenlijk nooit ergens mm. bij stil. We gaan maar, we gaan maar, we gaan maar... En dat is wel de reden dat ik uh, nooit eigenlijk over niks heb nagedacht. Het is me allemaal overkomen. Het is, het, is, het, is, het is... Maar het is je overkomen, maar als ik nu goed luister... dan is het dat je niet alleen overkomen, je werkt er ook heel hard voor. Ja, ik want ja. wat je net zegt, dus ik, ik ben eigenlijk alweer door aan het gaan naar mijn volgende plaat. En uh, ik heb ik, je hebt me ook wel eens verteld... Uh, want hoe, hoe, hoeveel uur per dag zeg maar, ben je met muziek bezig? Ik ben echt... Zeg maar, er is een fase geweest dat ik even twee, drie jaar niks heb gedaan... omdat ik daar echt behoefte aan had. Maar uh, als ik met muziek bezig ben, ben ik daar 24 uur 7 mee bezig. Ik word ermee wakker, ik ben er in de studio mee bezig. Voordat ik, al kom ik om zes uur s'nachts thuis, dan ga ik in bed liggen... maar dan zit ik alsnog achter mijn laptop naar geluiden te zoeken... totdat ik in slaap val. En dat doe ik elke dag. Dus het is echt een obsessie, bijna. Nou, vertel je voor de mensen die, die niet zo goed weten hoe uh, produceren werkt, uh, geluiden zoeken? Zeg maar wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik eigenlijk dat je constant, ik ben constant op zoek naar geluiden die uh, innoverend zijn. Dus die een nieuwe klank kunnen bieden. Ik laat, me, ik laat me echt uh, leiden door, het, door de geluiden die ik heb. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Het is mijn vingerafdruk. Het zijn mijn, mijn ingrediënten, zeg maar, om te kunnen koken. En, en, en, en... En geluiden, haal je dan, waar haal je geluiden vandaan? Ik bedoel, ga je dan zelf met een lepel op een, op een pan? Of ga je... ja, dan, ik, ik, ik ben heel desperate. <laughs> dus, <laughs> als het, op, als het, als het zeg maar, neerkomt op het vinden van geluiden dan word ik minder kieskeurig. Dus als ik, al is de kwaliteit super slecht, als het geluid... als ik dat wil gebruiken, dan ga ik een manier vinden om het te gebruiken. En uh, ja, dus dat heb ik ook. Ik vind het op de gekste plekken. Ik heb wel eens uh, ach, hele gekke audio-rippers moeten downloaden... omdat op een of andere site dat ik daar een geluidje hoorde... die ik wilde gebruiken, maar die ik niet kon downloaden. Dus als ik iets hoor en krijg een idee... dan moet ik dat gewoon gebruiken. Onderscheidt jou dit van andere producers, dat je... Uh, buiten het feit dat je technisch heel begaafd bent, dat je gewoon goed de structuur ziet en dat je goed beats kan maken, maar dat je meer dan welke producer dan ook, tenminste meer dan de meeste, obsessief met geluiden bent? Ja, ik denk dat alle grote en goede producers dat op hun eigen manier hebben. Ik denk dat zeg maar Spanker, die ik heel goed ken, die heeft dat ook. Uh, en Jack Shyrek. Wat ik echt een super goede producer vind en die heel goed snapt hoe hij liedjes moet maken. Wat ook een heel belangrijk ding is. Uh, die heeft dat ook. En ik denk dat dat uh, mij als persoon uniek maakt. En hun ook weer. Dat uh, je eigen fantasie is je eigen fantasie. Dus wat ik hoor, dat hoeft een Spanker niet te horen. Of een Jack ook niet. Zij hebben <lacht> hun eigen ding daarin. Dus ja. Um. Wat um, je, je noemt nu een, een Jack Zack en je noemt een spanker. Um, als, als, je, als mensen. Uh, wat mij heel erg opvalt als ik met jou praat, is dat jij. Bent, je lijkt soms wel een beetje verlicht. Je hebt, uh, je gunt heel erg. Um, je hebt, niet, je hebt heel, veel, heel veel grote producties gemaakt. Je bent uh, misschien wel de meest succesvolle producer van ons land. Um, en, maar je bent ook vaak dat mensen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat. Uh, ik zit zelf ook in de muziek, dus voor mij is de naam Reavers af en kleins af aan. Wat wil je doen? Was jouw eerste hit met de Party Squad, um, uh, WIWA, uh, Daryl, Dio. Nee, niet Dio. Uh, uh, Daryl en de opzits. <laughs> um, toen was voor mij. Ik was. Toen aan het, aan het DJ, dus de naam Rivers was al een soort van fenomeen. Was toen nog Artificial's, toch? Samen met Jay was je. Um, maar je hebt. Uh, die namen zullen heel veel mensen meer zeggen. Een, een, uh, nou ja, weet je de namen die ik net noemde, maar ook een Gers of een Anouk. Of, uh, niet het hele land zal meteen. Uh, zal, uh, ja, zal, en is dat. Vind je dat lastig of, of, of ben je daar helemaal oké... Okay met dat je altijd op de achtergrond hebt kunnen werken? Vond ik het heel lastig, want ik kan me nog een moment herinneren. Uh, toen was Wat wil je doen net uit. En ik ging toen nog gewoon met de bus naar school. Want ik was nog 18 of zo. Nee. <laughs> en uh, ik zat op een gegeven moment in de bus naar school. En uh, toen had iemand het liedje aanstaan op zijn telefoon. En toen zei hij, dit is zo'n fucking harde beat die party, party heeft gemaakt. <laughs> en toen dacht ik, zat ik daarvoor en dacht ik, ja, maar ik heb die biet gemaakt. Maar dat gaan ze nooit geloven. Maar ik denk dat ik heel vroeg uh, erachter ben gekomen... dat alles een proces is. Dus bepaalde dingen moet je verdienen. En uh, als je gewoon uh, humble blijft en loyaal aan hetgeen wat je doet... dan ga je altijd krijgen wat je verdient. En... Uh, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik was een jonge jongen die heel graag wilde werken. Party Squad heeft mij die kans gegund. En zij wilde daar wat voor terug. En dat hebben ze gekregen. En uh, uiteindelijk heb ik er daar ook heel veel aan gehad. En uh, misschien niet op een manier wat ik altijd even eerlijk vond. Omdat ik dacht van, oké, okay, dat zijn misschien ook credits... die ik had verdiend op dat moment. Maar ik heb ervoor gewerkt... zodat ik dat uiteindelijk toch nog heb kunnen krijgen. En ik denk dat ik... Uh, Dingen als ik neem je mee. Dus ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Ik heb het idee dat is, dat, dat moet je overkomen. Je kan wel zeggen: ja, hij heeft talent, hij werkt hard. Maar bepaalde dingen moeten je ook gegund zijn. Ik denk de manier hoe je je daarin opstelt, dat dat heel belangrijk is. Of dus ook dat... wel als je, hoe meer je geeft, hoe meer je uiteindelijk ook weer terugkrijgt ja. van het leven. Ja, ik denk dat je je taak moet snappen. Van ik ben de producer, ik ben niet de artiest. Ik, ik hoef niet per se op de voorgrond te staan... maar het is ook niet per se mijn functie. Ik ben er om de artiest... de beste variant van zichzelf te kunnen laten zijn. En dat is mijn taak. En de rest wat daarbij komt kijken... dat is of mooi meegenomen of niet. Maar het is, niet mijn, het is niet in de basis niet mijn functie om te shinen, zeg maar. Dus ja, ik neem daar genoegen mee. Genieten op de achtergrond, zeg maar. En... Heb je nog, want ik vroeg je net al een beetje of je een soort legacy na wil laten. Heb je de droom. Heb je nog grote dromen? Uh, mijn grootste droom is een Grammy winnen. Ik heb nu. Ik, en dan heb ik het echt over dat gouden beeldje. Want, waarom, vind, waarom vind je dat belangrijk, een prijs? Dat vind ik misschien heel stom, maar sinds ik klein ben, uh, zie ik dat beeldje. En uh, het, het, het, het, het in mijn ogen is dat het hoogste wat je kan behalen binnen de muziek. Het is net als een, een Nobelprijs winnen als je een wetenschapper bent. Dus, uh, dat, dat is voor mij mijn doel. Het is niet per se heel veel geld verdienen... maar als ik op een dag uh, met mijn kleinkinderen misschien wel thuis zit... en ik zeg van ja, dit is wat opa heeft gedaan... en ik kan dat beeldje laten zien... dan denk ik dat dat een hele hoop duidelijk maakt. En als ik heel veel geld heb, dan ja, dat, dat is niet zo bijzonder. Dat, dat, dat beeldje, die krijg je alleen als je iets hebt gedaan dat jaar. wat gewoon zo verschrikkelijk goed is. Dat je maar weer... grappig, want ik kan me voorstellen. Ik, dat is toch een, een, een, een prijs. en heel veel mensen zeggen. ja, een prijs hecht ik helemaal niet zo'n waarde aan. Ik, jij bent door zoveel mensen word je iedere dag beluisterd. dat ik zou denken, oh ja, dat lijkt mij. Ik kan me eerder voorstellen dat je droom is om nog in Amerika een wereldhitter. of over de hele wereld een hit te hebben. Maar het is echt specifiek. Die Grammy die staat soort van, is een, een, een metafoor ja. voor iets veel groter, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk het mooiste wat ik heb overgehouden. Want ik heb nu wel een certificaat. Dus ik ben officieel Grammy genomineerd producer. Uh, dat is het mooiste wat ik heb overgehouden aan mijn trip naar Amerika. Dat is... Want heel even voor duidelijkheid. Je bent uh, een paar jaar geleden naar Amerika vertrokken. Hoe lang heb je daar gezeten? Twee uh, een jaar. En heb ik daar samengewerkt met Tricky Stewart en The Dream... En daar heb ik heel veel geleerd. Want ik was echt één op één met hun in de studio. Dus ik heb echt letterlijk in de keuken kunnen kijken... van de vaste producer van Jay-Z, Beyoncé en Rihanna. Ja, dat is de Tricky Stewart. Dat is een van de... En The Dream produceert zelf... zet zijn een duo daarin. Ja, ja. Dus ja, dat is... Dat is uh, op dat moment... Ik ging daar eigenlijk heen met het idee van... Ik ga nu wereldhits maken. En... Uh, ik heb nu de kans om met Beyoncé en Rihanna... omdat gewoon, zij bellen één op één met hun. Dus ja. voor mij was dat een hele korte stap. Uh, en ik dacht van, het enige wat ik nu moet doen... is gewoon uh, kwaliteit leveren en mijn beurt afwachten. Uh, ik merkte dat dat gewoon uh, niet zo snel ging als ik wilde. En ik denk dat dat met meerdere factoren te maken had. Uh, maar uiteindelijk heb ik heel veel geleerd en heb ik... Uh, toch een, een Grammy-nominatie daaruit kunnen halen. Dus dat, dat is... ik denk als ik... En je, hebt, je hebt veel met de Dream en Tricky Stewart mogen werken. Ja. En ik heb ook wel eens begrepen... dat er ook de namen die je net noemde... Ja. dat die ook wel iets hebben gedaan ja. op producties van jou... maar dat dat nooit is uitgekomen. Dus je, je was eigenlijk heel dichtbij. En het kan allemaal nog steeds gaan gebeuren, zeg maar. Ja. Dat is niet een hoofdstuk wat je hebt afgesloten. Nee, absoluut niet. Het is absoluut niet een hoofdstuk. Ik denk dat dit een proces is geweest waar ik doorheen moest gaan... Ja. Uh, ik geloof dat alles in het leven, dat dat lessen zijn. En pas wanneer je klaar bent om het te ontvangen, dan zul je dat krijgen. Uh, ik denk dat ik op dat moment daar nog niet klaar voor was. Ik, uh, ik maak zelf ook muziek en ik heb ook veel van jou geleerd. Jij zegt tegen mij, uh, je hebt me heel duidelijk gemaakt... je moet niet in een formule denken. Want uh, je zegt altijd, dan, dan word je de flavor of de mand. Moet, het moet van binnenuit komen. zeg maar. Je moet, uh, kun je een beetje uitleggen... Uh, want als iemand, een, een rapper bij jou komt en die zegt... Rivers, ik wil een hit. Wat zeg jij dan tegen hem? Ja, dan zeg ik zo werkt het niet. Waarom <laughs> ja, niet? Omdat ik, ik geloof dat ik zelf niet verantwoordelijk ben voor de die Ik denk niet dat ik kan bepalen dat ik nu een hit ga maken. Nogmaals, het is mijn overkomen. En dat is een proces waar je instapt. Dat is niet uh, even op donderdagmiddag om 12 uur afspreken. Hé, hey, laten we nu een hit maken. Uh, er kunnen factoren, je kan het afdwingen... maar ik geloof dat het dan niet meer organisch is... en dat het nooit even vernieuwend is dan als het gewoon ontstaat. Uh, ik denk dat er bepaalde elementen samenkomen... Uh, als je in de studio zit en als je veelvuldig met elkaar in de studio zit. Uh, dat je elkaar leert kennen, elkaar inspireert... Uh, dat er een soort van magie ontstaat en vanuit die magie... Creëer je muziek. Maar dus voor jonge rappers en jonge producers. Zou je eigenlijk adviseren. Ga niet anderen nadoen. Ga niet proberen een hit te creëren. Maar wat dan? Ga, want ik kan me voorstellen. Als je naar luistert. Dat je zegt. Ja maar magie. Uh, hoe creëer ik dat? Zeg maar? uh, moet ik dan gewoon gaan chillen? Wat, wat moet je doen? Ja ik denk dat je letterlijk moet gaan chillen. Nee ik denk. Kijk weet je. Dit is bij mij begonnen als een hobby. En op een gegeven moment wordt het werk. Maar ik denk dat ik. Dat je de beste dingen maakt zolang je het als een hobby ziet. Waarom? Er komen zoveel onnodige factoren bij kijken. Uh, als je muziek gaat maken, als je het als werk ziet. Wat eigenlijk je creativiteit beïnvloedt. Mm -hmm. Dus je moet dat heel goed kunnen scheiden. Uh, want ja, waar het is begonnen, dat is de essentie. En daar wil ik zo dicht mogelijk blij bij blijven. En, en, en de rest kan dat alleen maar vervuilen, zeg maar. Ja. Helder, ik denk dat wij weer moeten gaan chillen. De, de tijd zit erop. Uh, jij mag volgende week iemand anders gaan interviewen. En uh, ik vond het super leuk om je even te spreken. Ik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 purge the soul make love your I think it goes Hollywood's The Power of Love here op NPO Radio 1 in de Nacht van de Radio. En we zijn alweer aan het einde gekomen... van het tweede uur van de Nacht van de Radio hier vandaag. Um, oh ja, alles is terug te vinden op Radio 1nl slash de Nacht van de Radio. Ook kan je uh, onze Facebookpagina liken waar we alles op delen. En de reizende microfoon die kan je ook terugvinden... op uh, de Facebook van Julius van het Hek. Zometeen in het de derde uur van de Nacht van de Radio. Iets nieuws hier. Um, er is een nieuw trio, nieuw trio verhaal vertellers die uh, aan de hand van rumors en gossip... Uh, een uh, hele mooie aflevering van de krokante leesmap hebben gemaakt. En uiteraard staat het team van De Lagarde Radio weer voor je klaar. Met deze week als seriemordenaar Jan Kooijman. Ja, Jan Kooijman is seriemoordenaar Onder leiding van Cecile Koekoek. Dat zometeen na het nieuws van 4 uur... hier op NPO Radio 1 in de Nacht van de Radio. Ah!